Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NSO3. De doodstraf van een Iraanse voetballer is omgezet in een celstraf van 26 jaar. De voetballer moest achter de tralies omdat hij meedeed aan de protesten in Iran. Ook voerde hij campagne voor vrouwenrechten en vrijheid in zijn eigen land. Drie andere demonstranten zijn wel ter dood veroordeeld. In Iran is het al maanden chaos nadat een vrouw van 22 werd gedood omdat zij haar hoofddoek verkeerd droeg. In Brazilië ligt het leger en de politie onder een vergrootglas... vanwege hun rol bij de uit de hand gelopen rellen van gisteren. Het parlement daar werd bestormd door aanhangers van de oud-president Bolsonaro. Honderden demonstranten zijn vandaag opgepakt. Het leger en de politie zouden te weinig gedaan hebben bij die bestorming... zegt correspondent Nina Jorna. Er was militaire politie, maar ja, wat, ik al, wat je al zag in de filmpjes... ze lieten de mensen door. Duizenden mensen konden gewoon het terrein betreden. Het gaat lekker met de ozonlaag. Dat is de beschermde laag in de atmosfeer die veel schadelijke UV-straling opvangt. Het gat in de ozonlaag was lang het bekendste milieuprobleem. Wetenschappers ontdekten dat de laag werd aangetast door zogenoemde CFK's dat in spuitbussen en koelkasten zit. Alleen werd dat spul verboden. Volgens Amerikaanse wetenschappers is de ozonlaag in 2040 helemaal hersteld. Alleen boven de Noord- en de Zuidpool duurt het nog wat langer. En een flinke tegenvaller voor de Aldi in het centrum van Utrecht. Die is sinds de zomer open en heeft alleen maar zelfscankassa's. Lekker makkelijk zou je denken, maar er komt bijna niemand. RTV Utrecht vroeg zich af waarom? Nou je moet uh, met een creditcard moet je, je laten registreren. Sowieso heb je geen creditcard bij. En dan word je gevolgd met allerlei sensoren. Is het is iets van nou, laat we gaan naar een andere winkel. Ik vind het een beetje creepy. De Aldi zegt dat het concept nog wordt getest, tot wanneer is niet bekend. Krijg je nog wat weer, vanavond nog verspreid over het land wat buitjes. Vannacht blijft het op de meeste plekken droog. Kijk even naar morgen, dan een wisselvallige dag en het wordt een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. In onze regio is de spits ook langs maar zeker aan het oplossen. Uitzondering nog op de A44 Amsterdam richting Den Haag... tussen het Burgerveen en af en Noordwijk -Herhout. Hier 10 minuten vertraging en een file van 5 kilometer.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 you should kid about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 We begonnen de eerste uitzending van het jaar, uiteraard bij het begin, waar het allemaal mee begon. De roots van de heavy metal. En vanavond ga ik verder na vorige week even tussendoor. Oh nee, met twee uur lang aandacht voor de vroegere hard rock. Sorry. Het genre ontwikkelde zich in de jaren zeventig tot een belangrijke vorm van populaire muziek, waarbij de in de eerste uitzending gedraaide bands The Who, Led Zeppelin en Deep Purple werden vergezeld door bands als Queen, ACDC, Aerosmith. Kiss en Van helen die vanavond uiteraard en meer zo voorbij gaan komen. Ik begon de avond met de Britse hardrockband UFO die in 1968 in Londen werd opgericht. De groep werd opgericht door zanger Phil Malk, gitarist Mick Bolton... bassist Pete Way en drummer Andy Parker. Na het uitbrengen van twee mislukte psychedelische rockalbums... werd Bolton ontslagen en recruteerde de band Michael Schenker... die onlangs Scorpions had verlaten in 1974. Met deze line up later vergezeld door toetsenist en ritmegitarist Paul Raymond... nam de band hun meest succesvolle materiaal op... dat verscheen onder de naam Phenomenon. In 1979 echter, net na de opname van hun iconische Livealbum Strangers in the Night verliet Schenker de band. De band bestaat momenteel uit Mock, Parker, toetsenist Neil Carter, gitarist Vinnie Moore en bassist Rob De Luca. Raymond stierf in 2019 slechts enkele dagen nadat hij zijn laatste show met de band had gegeven. Oprichtende bassist Pete Way stierf in 2020 aan verwondingen opgelopen bij een ongeval. UFO is een zeer invloedrijke band die een grote invloed heeft op de nieuwe golf van Britse heavy metal en hard rock over de hele wereld. Het nummer Shake It About, wat ik draaide, was de eerste single van de band... en van het debuutalbum UFO, uh, UFO One, dat in 1970 het levenslicht zag... in het Verenigd Koninkrijk en een half jaar later pas in de Verenigde Staten uitkwam. Daar behaalde het album niet de lijsten, maar werd wel een succes in Japan en Duitsland. In hetzelfde jaar, in dezelfde stad als UFO, werd ook de bluesrockband Free opgericht. Free is een van de belangrijkste en meest invloedrijke Engelse bands van de late jaren 60 en vroege jaren 70 Britse bluesboom. Hoewel de zeer sterke catalogus van de groep soms wordt overschaduwd door hun mega-hit en classic rock radio hoofdstuk All Right Now. De band waarvan de klassieke line-up bestond uit drummer Simon Kirk, bassist. Andy Fraser, gitarist Paul Kossoff en leadzanger Paul Rogers... werd opgericht in 1968 en bracht zes studioalbums uit... voordat ze in 1973 uit elkaar gingen... In hun korte zij het productieve carrière plaatste Free zich bij de beste bands van hun generatie en bracht het een aantal buitengewone op blues gebaseerde hardrock muziek uit. All Right Now is volgens drummer Simon Kirk geschreven door bassist Andy Fraser en zanger Paul Rogers in het Durham Students Union gebouw, Dunholm House. Hij zei All Right Now is gemaakt na een slecht optreden in Durham. She stood in the street Smiling from her head to her feet I said, hey, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a kiss I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same Now, don't you wait Oh, hesitate Let's move Let me tell you now. I took her home to my place, watching every move on her face, she said, look, what's your game, baby?" Appreciate y'all coming <laughs> Especially you skinny Lizzie Me and my cousin Frank He's the one who rides the bank but some whiskey y'all can drink and it's in the barn You see Ma she's passed away and there's not much I can say Excepting like you're all afraid Cause I don't know what we're gonna do, Lord help me Won't y'all come again Won't y'all come Your faces keep us warm Won't y'all come Papa sits alone All it does is moan and moan I'm and on So I put on a pinstripe suit I would fill my pockets with loot I went looking for the Reverend Luke Way up north in Tennessee Won't y'all come again? Won't y'all come was warm. I can see, like y'all agree. I don't know what we're gonna do. Lord, help me! Won't y'all come? Right nou van Free kwam Thin Lizzy voorbij met The Farmer... van het naar de band vernoemde debuutalbum uit 1971. The Farmer verscheen als enige single enkel in het land van oorsprong. Ierland, waar de band in Dublin van 1969 begon. Toen op een avond Eric Bell, de gitarist en zanger... en Eric Rickson op keyboards, beide ex van Van Morrison's Dam... een band genaamd Orphanage, zagen spelen. En zo onder de indruk waren van de bands ritmesectie van de uh, artiest uh, Phil Lynott de bassist en zanger daarvan... en Brian Downey, de drummer... dat ze hen na hun optreden benaderden... en voorstelden om met zijn vieren een groep te vormen. Zo simpel is het blijkbaar. parlophone Ireland schreef ze in... voor een rustige door Linnet geschreven single... genaamd The Farmer... waarna ze een trio werden... Toen Rickson vertrok en vervolgens tekende bij Decca en naar Londen verhuisde. Hun debuutalbum Thin Lizzy werd uitgebracht in 1971. Gevolgd door constant optredens en een jaar later een tweede album Shades of a Blue Orphanage. Beide platen hadden een duidelijk Iers volkgevoel in plaats van het hardrockgeluid dat ze later vormden. Maar geen van beiden maakte een deuk in de hitlijsten. Hoewel ze nu een indrukwekkend repertoire aan liedjes hadden... en een groeiende reputatie als een uitstekende liveband... werden ze meer en meer door de underground radiocenters opgepikt. Zolang iemand zich kan herinneren, houdt het genre van heavy metal zich bezig met epische thema's en een voorliefde voor het macabere. Een van de allereerste en meest consistente beoefenaars van deze stijl was de machtige, vaak over het hoofd geziene, Uriah Heep. De Heep is een van de eerste heavy metal bands die ooit is opgericht en maakte verroren met een ijzersterk album in 1970... dat gemakkelijk kon wedijveren met het debuut van Black Sabbath uit hetzelfde jaar of zelfs met het verpletterende album In Rock van Deep Purple... dat al uitgebracht was, schoot door de Britse hitlijsten. Led Zeppelin had zijn hoogtepunt nog niet bereikt... en dus was het een zeer interessante tijd voor het prille genre... van botverpletterende bluesachtige rockmuziek... die mensen later heavy metal zouden noemen. Een van de meest intrigerende, zowel muzikaal als tekstueel, bands... die uit deze muziekstijl voortkwamen, was de grote Uriah Heep... In wezen werd een ongelofelijke geluid gekenmerkt door de beide books: Progressieve rock met een veel harder randje. Veel van het harde gitaargeluid werd in evenwicht gehouden... door zwevende orgelmelodieën die aan Deep Purple zouden doen denken. En het was geen verrassing dat de heap een aanzienlijk invloed kreeg... van bands als Deep Purple, Led Zeppelin en Pink Floyd... Maar de band voegde een extra element toe aan de mix, waardoor ze zich zouden onderscheiden van hun tijdgenoten. De epische, verhalende teksten en oorverdovende harmonieën van vocalist extraordinair David Byron. In 1970 bracht Uri Heep hun eerste album uit, getiteld A Very Heavy, Very Humble. Aanvankelijk kreeg het album niet veel belangstelling van rockcritici, die de band afkeurde als gothic en cartoonachtig. Ze wisten niet dat dit album 30 jaar later nog steeds door velen zou worden beschouwd als een all-time klassieker van heavy metal. De LP begon met het vurige volkslied Gypsy, dat het verhaal vertelt van een man die verliefd was geworden op een meisje, wiens vader hem afkeurde en zijn gevecht beschrijft om hoe dan ook haar hart te winnen. Je hoort hem nu. a foe He told me to go ah. took me to a little shack And put a whip Across my back Then told her Leave out for quite a time, came back with her on my mind, sweet little girl, she means all the world. Heerlijke Gypsy van Uriah Heep draait ik Dear John van de Schotse hardworkband Nazareth. Dat in 1968 werd opgericht door zanger Dan McCafferty, gitarist Manny Charlton en bassist Pete Agnew en drummer Daryl Sweet. De groepsnaam is afkomstig van het nummer The Weight van de band. Dat als volgt begint. I Pulled Into Nazareth. In 1971 verscheen hun eerste naar zichzelf vernoemde album... waarop de groep stevige rocknummers afwisselde met sfeervolle ballads. Het jaar erop lag hun tweede album Exercises in de winkel. De formatie brak in 1973 door in Engeland met hun derde album Razzam Met de singles Bad Bad Boy en Broken Down Angel scoorden de schotten hun eerste hits. In 1974 zagen de LP's Loud and Proud en Rampant het licht. De wereldwijde doorbraak kwam met Hair of the Dog uit 1975... Met de Everly Brothers cover Love Hurts scoorden ze een absolute wereldhit. Het album deed het prima in Europa en ook in Amerika gingen miljoenen exemplaren over de toonbank. In de loop der jaren bracht Nazareth gestaag jaarlijks nieuwe albums uit en bouwde de groep een grote fanschare op in voornamelijk Canada. In de jaren 80 was het succes behoorlijk afgenomen en raakte Nazareth zelfs zijn platencontract kwijt. Na enkele jaren stilte kwam de groep in 1992 weer boven water met het album No Jive. De cd flopte in Europa en Amerika, een lot dat ook de volgende albums beschoren was. 8 november vorig jaar overleed voormalig zanger Dan McCaffrey, helaas op 76-jarige leeftijd. Eerder dat jaar was medeoprichter Manny Charlton op 80-jarige leeftijd al overleden. Sinds 1972 reist Blue Oyster Cult de wereld rond om hun unieke kijk op rockmuziek mee te nemen. De band werd eind jaren 60 opgericht met leden Eric Bloom als zang en stuntgitaar, Donald uh, Buck Dharma Rouser leadgitaar en zanger, Alan Alenier de keyboards en gitaar en de gebroeders ritmesectie Joe Bouchard. En Albert Bouchard, die zowel de bas en de drum voor hun rekening namen. Met niet-aflatende toeren groeide Blue Oyster Cult hun fanbase en scoorden ze hun grootste hits met Don't Fear the Reaper, Burning For You en beide typische rocknummers die tot op de dag van vandaag populair blijven. Het gelijknamige debuutalbum van Blue Oyster Cult luidde het jaar 1972 in. Evenals de opnamecarrière van deze rockgroep uit Long Island, New York. Vaak aangeduid als de heavy metal groep van de denkende man. Of heavy metal voor degene die heavy metal haten. Putten de band lyrische invloed uit een reeks literaire figuren. Vaak op het gebied van mysterie, science fiction of horror. Muzikaal gezien werd het album beïnvloed door een verscheidenheid aan artiesten, variërend van Black Sabbath tot The Who. Van ditzelfde album draai ik zo Cities on Flame with Rock'n'Roll, dat als single werd uitgebracht. Albert Bouchard zong de liedzang en zong ook vanaf zijn drumstel tijdens concerten. De riff is geïnspireerd door Black Sabbaths nummer The Wizards. Op live albums wordt de naam van het nummer afgekort tot Cities on Flame. Het nummer gaat over een ouderwets rock'n'roll concert. Of gewoon over rockmuziek in het algemeen. Dit was hun eerste nummer dat op de radio werd afgespeeld. Komt ie. van de Britse progressieve hardrockband Argent, opgericht door ervaren zanger songwriter, muzikant en producer Rod Argent, die begin jaren 70 beroemd werd ze zijn vooral bekend in de VS vanwege deze opzwepende hit Hold Your Head Up natuurlijk. Dat jullie net hoorden. Dat verscheen op hun derde album in 1972. De originele line-up opgericht in 1969 in Londen bestond uit gitarist en zanger Ross Ballard. Drummer Bob Henrits, bassist zanger Jim Rodford en toetsenit zanger Rod Argent. Die ook diende als de belangrijkste songwriter van de band. De liedzang werd gedeeld door tussen Argent Ballard en Rodford. Ballard vertrok in 1974 en werd vervangen door gitaristen John Verity en John Grimaldi. Hun bekendheid verwierven ze met het door Rod Argent Chris White geschreven Hold Your Head Up. Dat een top 5 hit werd in zowel het Verenigd Koninkrijk als de Verenigde Staten. En kort daarna Goud werd. De band had nog twee andere hits met Tragedy uit 1972 en God Gave Rock'n'Roll to You uit 1973. Na de ontbinding in 1976 ging Argent solo. Werd Ballard een hit songwriter voor andere artiesten en voegde Rodford Henry zich bij de Kings. Het oorspronkelijke Argent Quartet kwam in 2010 en 2012 kort bij elkaar voor concerttournees in het Verenigd Koninkrijk en gaf in 2013 nog een laatste show tijdens een Benefiet samen met de Zombies en leden van Marillion. Aerosmith is de volgende band die ik ga behandelen en het is een Amerikaanse hardrockband band natuurlijk. Ook wel de Bad Boys from Boston genoemd of America's Greatest Rock and Roll Band genoemd. Hun stijl, die geworteld is in blues-gebaseerde rock bevat ook elementen van pop, heavy metal en rhythm en blues. En heeft veel latere rockartiesten geïnspireerd. De band werd opgericht in Boston, Massachusetts in 1970. Gitarist Joe Perry en bassist Tom Hamilton... oorspronkelijk samen in een band genaamd The Jam Band... ontmoette zanger Steven Tyler Drunger, Joey Kramer en gitarist Ray Tabano... en richtten Aerosmith op. In 1971 werd Tabano vervangen door Brad Whitford en begon de band een aanhang te krijgen in Boston. Aerosmith tekende Medio 1972 bij Columbia Records voor naar verluid 125.000 dollar en bracht daarna hun debuutalbum uit. Het album, uitgebracht in januari 1973, was rechttoe recht aan rock'n'roll met goed gedefinieerde blues-invloeden, waarmee de basis werd gelegd voor Aerosmith's kenmerkende bluesrock-geluid. De best scorende single van het album die jullie zo gaan horen heet Dream On en die piekte op nummer 59. Maar een heruitgave van de albumversie van het nummer aan het eind van 1975 bereikte de zesde plaats. Tyler werkte sinds zijn zeventiende maar liefst zes jaar lang aan het nummer totdat hun manager de band in een huis had gezet om aan een debuutalbum te werken. En dankzij de rest van de bandleden ging het proces sneller. Volgens Tyler is dit het, het enige nummer op het debuutalbum van de band... waarin hij zijn echte stem gebruikte... omdat hij altijd onzeker was over hoe zijn stem klonk. Op andere nummers zong hij lager... en probeerde hij meer op soulartiesten te lijken. Over de betekenis van het nummer legde Tyler uit... het gaat over de honger om iemand te zijn. Droom totdat je dromen uitkomen... Hij voegde eraan toe, dit nummer vat de dingen samen die je verdraagt als je in een nieuwe band zit. De meeste critici keken naar ons eerste album en zeiden dat we de Stones aan het afzetten waren.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 Green met Keep Yourself Alive aansluitend op het prachtige Dream On van Aerosmith. Queen is een Britse rockband die in 1970 in Londen werd opgericht. Hun klassieke line-up was Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor en John Deacon, natuurlijk. Queen's vroegste werken werden beïnvloed door progressieve rock, hard rock en heavy metal. Maar de band waagde zich geleidelijk aan meer conventionele en radiovriendelijke werken door andere stijlen, zoals arena-rock en pop rock, in hun muziek op te nemen. De band putte artistieke invloeden uit Britse rockbands uit de jaren 60 en begin jaren 70, zoals The Beatles, The King, Scream, Led Zeppelin, Pink Floyd, The Who, Black Sabbath, Slade, Deep Purple en David Bowie. Ook Genesis en Yes natuurlijk. Bij het begin in de vroege jaren 70... werd de muziek van Queen gecharacteriseerd als Led Zeppelin meets Yes. Vanwege de combinatie de, van akoestische en elektrische extremen met op fantasy geïnspireerde uit meerdere delen bestaande song epics. Er wordt erkend dat ze belangrijke bijdragen hebben geleverd... aan onder andere genres als hard rock en heavy metal... Daarom wordt de band door vele andere muzikanten genoemd als een invloed. Keep Yourself Alive, wat de allereerste single was van de band... gaat simpelweg over het in leven blijven. De boodschap van het nummer is dat het in leven blijven belangrijker is... dan het uh, rijk of beroemd zijn. Het komt neer op jezelf zijn in plaats van wat iedereen wilt dat je bent. Tot het eerste uur op zit heb ik nog één lekkere hardrockklassieker klaarstaan uit de jaren 70 van de Amerikaanse band Montrose. Dat is opgericht in 1973, vernoemd naar gitarist en oprichter Ronnie Montrose. En wat ik ga draaien is Rock the Nation. Tot zo in het tweede uur.